Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Bondskanselier Scholz heeft zijn nederlaag bij de Duitse verkiezingen erkend. Zijn SPD kreeg volgens de exit poll maar 16% van de stemmen, een verlies van bijna 10% punt. Scholz noemt het een bittere uitslag. Hij feliciteert zijn rivaal Merz, de leider van CDU-CSU. Die wordt de grootste met ruim 28%. Mertz wil snel een regering vormen, maar hoe is nog onduidelijk? Het zou kunnen met de radicaal-rechtse AFD, die verdubbelt naar 20 procent. Maar dat heeft Merts uitgesloten. De regeringspartij De Groene zakt van 15 naar 12 procent. En de liberale FDP, die uit de coalitie stapte, gaat in de poll van 11 naar 5 procent. Dat is de kiesdrempel. Partijen die de 5 procent niet halen, krijgen nul zetels. Dat overkwam vier jaar geleden, die linken. Maar nu keert die linksradicale partij weer terug... In de, bondsdag. de Europese regeringsleiders komen op 6 maart bij elkaar voor een extra top. Voorzitter Costa van de Europese Raad heeft de bijeenkomst ingelast... om te praten over Oekraïne en de Europese defensie. Hij zegt dat het een cruciaal moment is... doelend op de opstelling van de Verenigde Staten. President Trump wil de oorlog in Oekraïne beëindigen... maar wil daarbij geen militaire rol spelen. Dat moet Europa doen, vindt hij. De toestand van paus Franciscus blijft kritiek, meldt het Vaticaan. Hij ligt al anderhalve week in het ziekenhuis met een dubbele longontsteking. Gisteren kreeg hij extra zuurstof na een zware astmaaanval. Volgens het Vaticaan heeft de 88-jarige paus vandaag geen grote ademhalingsproblemen gehad. Hij krijgt nog wel extra zuurstof. Verder heeft Franciscus last van beginnend nierfalen. Maar dat probleem is wel onder controle.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 Zo, hele goede avond. Ben je binnen Hans? Want uh, tjonge joh, wat een herrie op die trap maak je elke keer weer. Ja, ja, ja. Ik ben er, ik ben er. Heel goed, zeg worden uh, Hans, je mag even de microfoon wat rechter voor je mond uh, zetten. Oké. Okay. Welkom terug, uh, of welkom terug. We beginnen aan uh, het tweede programma van Klink tot Klank. En uh, we, we gaan rustig beginnen. Hans, wat heb je voor ons uh, meegenomen deze aflevering? Nou, in ieder geval een heel gevarieerd uh, programma. Ja. Uh, en zoals we in de eerste uitzending hebben aangekondigd, uh, gaan we wat thema's langslopen. Bijvoorbeeld uh, de gekte in de muziek, freak in de muziek. Ja. Leuk. Uh, ook een repeterende nummer. We zijn vorige keer begonnen met Screaming Jay Hawkins met I Put a Spell on You. Ja. Uh, dat was gekte ten top, maar dat nummer dat gaan we nu uh, uh, opnieuw laten horen, maar in een heel andere uitvoering. Oké. Okay. Namelijk van Nina Simone. Ze is erg bekend, Amerikaanse zangeres, pianiste. ...op 70-jarige leeftijd al overleden in 2003. Uh, donkere dame, heel veel mooie muziek gemaakt... ...en tegelijkertijd een zwaar leven geleid. Wat uh, in haar geval uh, heel schrijnend naar voren kwam... ...is dat ze als 10-jarige meisje al fantastisch piano kon spelen... Uh, en daar bekend mee werd, maar haar ouders werden verbannen van de eerste rij om plaats te doen maken voor blanke toeschouwers. Oh, uh, ja. een donkere vrouw dus. Ja, ja, ja, ja. En dat ja. heeft gemaakt dat ze zich heeft aangesloten bij de civil rights movement van Martin Luther King. En ze was voor zichzelf ook niet makkelijk. Uh, had een bipolaire stoornis, dus uh, dan was ze weer somber en dan was ze weer wat... Uh, uh, Opgetogener en dat wisselde nogal sterk. Ja. Uiteindelijk kreeg ze een Nederlandse manager en die wist haar oh ja? stabiel te houden. In Amerika. Ja, ja. oké. Okay. Maar ze heeft vervolgens ook nog vier jaar in Nederland gewoond. Oh, uh, waarom? In, uh, in Nijmegen en in uh, Amsterdam. Nou, hoe ze het mogelijk zeg. Ja, verder is er een paar prachtige hits op haar naam staan. Uh, uh, God No, I Got Life is een heel belangrijke. Ja. En waar we nu naar gaan luisteren, uh, het nummer I Poor the Spell of You. Oké. Okay. wat Nina zong. Ja, en de smaak zit er meteen goed in. Ja, zeker. Ja, hij ging een beetje te hard van start, maar goed, het, het is wel ontzettend lekker. Die blues-achtig, heeft zij ervan gemaakt. Was dat eigenlijk altijd zo? Zong ze altijd blues? Ja, heel veel wel. Ja. En dat... Uh ja, dat kleurt ook wel haar afkomst, haar herkomst. Hè? Ja, ja, ja, ja, precies, precies, precies. Nou, de, het volgende nummer is even kijken, Super Sister. Uh, en dat komt geloof ik uit Nederland. Ja, zeker. En uh, wat dat betreft aan afwisseling geen gebrek in ons programma, nee, maar dat is nee, nee. misschien juist wel leuk. Ja. Uh, we hebben vorige keer gezegd, er zijn gekke nummers waarin waanzin verstopt zit. En uh, uh, daarvoor heb ik een prachtig nummer gevonden van Super Sister. Gaan we eerst even naar de Haagse school. Den Haag is bekend geworden in de zestige jaren. van allemaal prachtige bands. Coördinering is er een van. Q65. En een supersister leunde daar een beetje tegenaan. Hmm. Ze kwamen uit Delft. En het waren Delftse studenten. Ja. Uh, uh, dat kun je van bijvoorbeeld Q65 niet zeggen. Het verhaal wil dat, uh, dat eenvoudige jongens waren. En uh, de manager had een bepaalde tekst voorgesteld. Die in, in fonetisch Engels werd voorgesteld. En die zongen ze heel braaf. Waarbij ze geen idee hadden wat ze zongen. <lacht> um, of het waar is weet ik niet. En het kan niet meer gevraagd worden. Ja, ja. Maar Super Sister... Oh, nee, nee, van, van Q65 leeft, leeft geen van de leden meer. Oh, Oké. Okay. Oh. En uh, Super Sisters, dus is een heel ander verhaal. Uh, studentenband uit Delft. Met de bekende naam Robert-Jan Stips als oprichter. Nu nog bekend van de nits. En hij treedt ook nog met Super Sister Muziek op uh, met gastmuzikanten. Uh, okay. uh, ze hebben geen wereldhits gemaakt. Maar in Nederland wel een paar bekende hits. Zoals She Was Naked en Radio. Maar waar we naar gaan luisteren is een heel ander nummertje. Dat heet namelijk de Schizophrenic Spiral Staircase Gnoe. Ofwel de schizofrene Wendteltrapgeest Oh. En het gaat helemaal om niks. En het leuke en het gekke van dat nummer is dat het als een hoorspelletje klinkt. Waarbij die de geest tegenkomt en zegt: Hé, hey, uh, jij ook? Hier zullen we een kopje thee drinken. Het ja, ja. slaat verrukkelijk nergens op en maakt toch een leuk nummertje. Oh. Oké. Okay. His name was... Well, you could never guess it. He told me I am the schizophrenic spiral staircase gnome. He said, glad to meet you. The air was quiet and dry. And he asked me, what about a cup of tea? We went up the steps once again. Two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, and so on. When we came at the top, the two hundred and twenty sixth step, the tea tasted delicious. And I drank several cups of it. When we finished, I left the place. And climbing down, this thought appeared to me. I thought, lucky, lucky me, lucky me. Lucky me. Nou, dat is duidelijk. Ja, de meligheid uh, druipt er vanaf. En uh, Robert-Jan Stips vertelt ook nu wel tijdens de optredens uh, hoe die nummers tot stand kwamen. Waarbij de pret-sigaret... Uh, Goed genuttigd werd. De en, uh, Ja, bijvoorbeeld één LP van hen uh, heette Pudding en Gisteren. En dat uh, is zo'n flauwe mop die helemaal in strip was uitgetekend op de hoes. Dus uh, over uh, aanmelligheid geen werk. Ja, ja, ja, ja, ja. Tijd voor wat serieuzer werk? Nou ja, inderdaad, wat internationale werk zelfs. Hè? Dat ook, ja, ja. ja. Hey, uh, We hebben een thema bedacht met elkaar om uh, de vervlechting van klassieke muziek, met popmuziek te laten horen. En als er één bent, is die daarin. Uh, uh, bij uitstek uh, voorbeeld van is, dan is het wel Electric Light Orchestra. Ja, en heel theatraal, hè? Heel theatraal. Uh, Echte uh, akoestische uh, instrumenten bij, cello's, uh, uh, uh, violen, dat soort dingen. Maar heel groots en elektronisch versterkt. Ik heb zelf één keer een optreden van ze gezien, heel lang geleden in de Jaap edehal En toen maakten ze ook gebruik van hologrammen. Oh, en toen. geloof ik, 13 man op het podium. Maar je zag er 26, twee, twee, <laughs> twee, twee boven elkaar. Um, Hele bombastische muziek van Jeff Lynne, de oprichter en zanger wordt gezegd dat hij niet de beste zanger ter wereld is. Maar zijn geluid past al heel erg bij, uh, bij de muziek die zij maken. En uh, het nummer wat we gaan horen is uh, uh, gebaseerd op de fifth van Beethoven. Ja. En het, uh, nou, het is letterlijk dat wij ook met ons thema beogen, Rollover Beethoven. Je houdt ons wel wakker met deze stevige klanken. Ja, we zullen onze luisteraars maar niet vertellen dat we naast het bankpaneel hebben staan swingen samen. <laughs> ja, jij wilde zelfs nog op tafel gaan. Ik denk, oh. Ja, ja, ja, ja. ja. ja we gaan van links naar rechts. Ja, ja. dit was wel eventjes lekker zo. Precies. Voordat we naar Marco Termes gaan met het. Uh, uh, Proëzie springlevend Heb je een... Uh, is dat een nieuw thema? Het thema... Het gedicht in de muziek? Of worden die weer hadden vorige, ja, vorige keer ook al. Dan hebben we M&M gedraaid. Hè? Oh ja, ja, ja. ja, de M&M'tjes. Ja. Uh, dat heb ik ook gevonden in een Nederlandse variant. En dan van Paul de Leeuw. Ja, Paul de Leeuw. You love him or you hate him. Ik, uh, vorige keer kwam hij ook al eventjes voorbij. Taboe doorbrekende tv-programma's gemaakt. Ik ja. was best een fan van hem. Dat is uh, wat minder geworden, moet ik eerlijk uh, bekennen. Oh. Ja... Kijk, op een gegeven moment gaat Ik Hij iemand... geld voor hem. <laughs> ja, toch, dat was maar waar. Nee, iemand gaat zich herhalen en op een gegeven moment is het, denk ik, klaar. En ja, ja. Uh, wat mij heel erg getroffen heeft, is dat er een keer een documentaire over het Paul de leeuw uh, was. En die zogenaamd grappige man liep zijn eigen personeel toen uh, uit te kafferen. Uh, hmm. Waar de geruchten van Matthijs van Nieuwkerk nog bij in het niet vallen volgens oh, ja. mij. Dus, uh, oh, ja. dus ja, dat is dus de andere kant van jou. Toen haakte ik een beetje af. Toen, toen was hij eigenlijk al trendsetter. Uh. Ja, ja, blijkbaar, ja. Ja. ja. Uh, neemt niet weg dat hij natuurlijk prachtige duetten heeft gezongen. Hij kan best mooi en mooi live zingen. Uh, maar waar ik voor gekozen heb is een uh, bijna gesproken tekst. Uh, gebaseerd op het nummer van uh, Jacques Brel. En dat is vertaald met de titel Dat soort volk. En uh, ja, lichtelijk hysterisch. Maar ook wel heel doordringend wordt dat op al leeuw ten gehoor gebracht. Meneer, de oudste zoon, dat is een vetse kreet. Spuit elf in persoon, weet zelf niet hoe die heet. Hij leutert uit zijn nek, hij drinkt zich suf meneer. Hij stottert als een gek, want denken gaat niet meer. Hij drinkt, hij hijst, hij zuipt. Hij trekt een grote bek, tot hij een bed in kruipt beschofte flerk maar morgen staat hij op en wankelt naar de kerk als alle laars. hij knielt niet eens, hij zit lijk wit, is net een kaars want u weet meneer dat soort volk dat denkt niet na meneer dat denkt niet na Al is de jongste zoon, die met dat meide haar, dat haar tot op zijn komt, dat is ook een mooi stuk stront. Doet aan liefdadigheid, nou ja vergeet het maar. Hij trouwde met een meid, een meid hier uit de stad, nee uit andere stad. Maar rot zooit rustig door. Hij doet zijn zaakjes nou, een keurig net de jas, een keurig net de das, een keurig net de tas. Hij weet nog wat hij wou, hij wilde centen. Maar hij is niet gehaaid, hij blijft een kleine rat. Want u weet meneer, dat soort volk, dat jaagt niet na meneer. Dat jaagt niet na. Dat draait. En dan zijn de rest. De moeder die nooit praat, die nooit iets zinnigs zegt vader inderdaad, die hangt met snor en vest. De pronk in de salon, de kijk op groot formaat. Gestorven op een hoer, ziet hij vrouwen kroost genieten van hun voer. De soep die gaat wat en nog een lepel Ook oma zit erbij, met Parkinson op schoot. Ze wachten op haar geld, maar oma wil niet dood. De handen praten nog niemand is ontroerd wat u weet meneer dat soort volk dat voelt niet na meneer dat voelt niet na Ben, toevallig zogenaamd Dan zegt ze soms opeens Ik kom je achterna En dan weer Nou ik graag. En soms meneer ik hou Ik hou alleen van jou Dan denk ik hoera meneer Maar ach Ik hou van een ijskoude vrouw Want u weet meneer Dat soort volk Dat zegt niet ja meneer Dat zegt nooit ja Meneer, tot ziens, meneer. Ik ga. Springleven, ochtends nevel, smeltende sneeuw in de regen. Korte dagen die lang duren, lantaarnpalen bloeien, oranje licht in vroege schemer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 Nou ja, ik, dan komt er heel lang applaus, Hans. Ja, terecht. Van, van 1 minuut 30. Ja, dan gaan we daar een beetje doorheen praten. Ja, ja, ja, erop. Is dit applaus. mooi of is dit mooi? A applaus voor ons zelf ook. Ja, applaus en, voor ons zelf. Applaus voor Marco de Mes met dat prachtige ja, uh, gedicht. Die ene zin. Ja. Achter ze voren je toekomst in. Ja, bijzonder. Ongelooflijk. Krijg je dit verzonnen? Hoe, ja, hoe krijg je dit verzonnen? En, en het stemt gelijk ook helemaal tot nadenken van... Hoe, uh, ja, hoe zou, hoe zou jij dat zien eigenlijk van... Uh, ja, nou ja, hij vertelt ja. het wel goed, maar... Uh. Ja, het is al heel beeldend, ja. Ik, uh, moeilijk, we hebben vorige keer volgens mij... Dit, dit kunnen wij niet verzinnen. Nee. Dit, dit is mooi. Ja, ja, en de muziek die we erachteraan draaiden... Dat past eigenlijk heel erg in dat thema. We hebben geluisterd naar Kiteman. Hoewel die, die artiestennaam niet meer voert. Het is nu gewoon Colin Benders. En ik... Uh, ja, naar mijn bescheiden mening... Als er, er ergens in Nederland een muzikaal genie rondloopt... Dan is hij het wel... Jonge gast uit Utrecht heeft zijn eigen muziekschool gehad. Zijn eigen orkest is hier inmiddels mee gestopt. Uh, een paar jaar geleden nog in de wereld draait door een uh, prachtige versie van I Feel Love. Ten gehoor gebracht met zangeres Kato van Dijk en het Sven Hammond Big Band op een Moog Synthesizer. Een instrument of een machine die eigenlijk nauwelijks live te bespelen is, maar hij doet het wel. Oké. Okay. En waar we naar geluisterd hebben is het uh, nummer Sorry uh, uh, in de performance zoals hij dat deed op Lowlands 2011. En uh, we hebben een thema benoemd, life changing music. De, de, de muziek waarbij je ziet dat er iets gebeurt. En dit, uh, soms herhaal ik dit. Uh, het is de moeite waard om het op YouTube op te zoeken. Om niet alleen te luisteren, maar ook te kijken. Hij ja. bespeelt zelf de bugel. Dat is een, <kijkt> een grote trompet. Die speelt hij met één hand. Met één hand uh, bespeelt hij de drie toetsen. En met de andere hand dirigeert je het orkest en je ziet het samenspel tussen hem en het orkest en het zangkoor. En het, het publiek is echt verbijsterd. Mensen raken ontroerd door hoe hij dit nummer brengt. Nou ja, we hebben er net naar geluisterd. Ja, ja, precies. En dan nog even over Paul de Leeuw. Dat soort volk, dat was... Uh... Nou, ook geen, uh, ook, ook wel raken teksten. Ja, een uh, tamelijk dramatisch uh, ja, verhaal. Hè? Ja, ja, ja. ja, ja, ja, dat is niet te geloven. Nou, dan, gaan, dan kijken we weer vooruit. Uh, of ja. wil je nog wat over Paul zeggen? Nee, nee hoor. Genoeg daarover. Maar we blijven nog wel een beetje in de melancholische sfeer. Oké. Okay. Uh, daarmee gaan we zo'n beetje naar het eind van dit eerste uur toe, denk ik. Maar we gaan even luisteren naar John Mayle. Ja. Nou, John Mayle is... Uh, 22 20 juli 2024 past overleden, maar was ver in de 90 en John Mayle was de Engelse blues-gigant die uh, zijn band oprichtte in de vroege 60-jaren. John Mayle en de Bluesbreakers. Sommige mensen weten dat, sommigen weten dat niet, maar hele grote artiesten, artiesten die later groot zijn geworden, die zijn bij John Mayle in de band gestart. Peter Green van uh, Fleetwood Mac, uh, Gary Moore, uh, niet te vergeten Eric Clapton. Uh, nog een naam om te noemen, Mick Taylor gitarist, heeft bij uh, John Mail gespeeld en is later naar de Rolling Stones overgegaan uh, toen de prachtige LP Sticky Fingers werd uitgebracht ja um, Heel mooi verhaal. In 2019 was hij inmiddels al 90. Toen uh, trad John, de grote John Mail op in uh, het patronaat in Haarlem. Okay. Heb ik hem nog de hand mogen schudden. Echt heel leuk. Er zit een uh, stuk persoonlijke geschiedenis ook aan. Omdat uh, samen met mijn broer de eerste muziek waar we naar luisterden. En waar we opeens van kochten. Dat was John Mail. En dan ja, ja, hebben we het echt ja. over de... Nou, was het nog geen 1970. Maar werd dat soort muziek al wel gewoon op uh, Radio Veronica en dat soort uh, uh, stations gedraaid? Nee, nee. Uh, de, de, de, de, de, op de buitenlandse zenders wel, maar Veronica was, nou, heeft één keer een hitje gehad: uh, Room to Move, een uh, beetje snel up tempo. Nummer met mondharmonica dat is wel bekend geweest en ook al op Veronica gedraaid, maar verder eigenlijk niet. Nee, het is rustige, langdurige broers. John Mail speelt zelf gitaar of steeds piano en zang een hele aparte stem. Uh, later in de uitzending zullen we het ook nog wel hebben over de Nederlandse bluesband QB and the Blizzards. En uh, daar had John Mail ook contact mee. Hij heeft ooit eens een keer bij zich gelogeerd in een Grollo, maar dat ga ik later vertellen. Okay. En het nummer waarnaar gaan luisteren is Mists of Time. En uh, ja, een van de mooiste teksten, songteksten vind ik persoonlijk, uh, komt in dit nummer voor. Uh, Memories are fading like melting footsteps in the snow. Alsof... Ja, langzamerhand vervagen al je herinneringen. Dit nummer is geschreven en gebracht in de nadagen van zijn carrière. Zoals ik al zei, is heel erg oud geworden. Ja, op een gegeven moment stopt het gewoon. en ja. Dat lijkt in dit nummer wel een beetje samen te vallen. zo'n nummer die uh, nou eigenlijk helemaal uit kan bouwen denk ik dan Prachtig. in een live optreden hè? dan uh, in allemaal nog een solootje, lekker uh, blues, uh, een beetje bla als je misschien wat koper toevoegt oh, nee, dat heb je natuurlijk met blues haast niet toch Blue, uh, koper toe uh, blaas instrumenten. In. nee dat is denk ik niet zo gebruikt nee, nee, maar nee. wat je wel hoort het hemmend orgel de piano ja. en inderdaad lekker ja. uh, schreeuwend gitaarspel ja, ja, ja, ja. ja meesterlijk uh, als, het, uh, als ik dat mag zeggen ja. En we gaan even heel veel anders doen. Ja. Want een van de thema's waar wij uh, aan gedachten voor dit programma is uh, prachtige duetten. En we gaan er twee achter elkaar spelen. En er zit zo'n 30 jaar tussen. Oh. Uh, in 2019 was er een uh, prachtig optreden bij het programma Beste Zangers ja. van uh, Floriansen samen met operazanger Henk Poort. Nou ja, even een stukje achtergrond. Er is een Finse band, metal rock band, Nightwish. Opgericht door Tuomas Holopainen, hè, dan even op de Finse tour. Ja, ja, ja. En daar zingt een Nederlandse zangeres in, Florianse. En voordat zij optrad bij de beste zangers, was ze eigenlijk nog niet zo heel erg bekend. Ik, en, ik, ik ken het niet. Nee, ik ook niet, ja. heel eerlijk gezegd. Ja. En uh, ineens stonden ze daar samen op het podium, Henk, Poort en Florianse. En zij gingen uh, het thema van de Phantom of de opera zingen. En, Iedereen was verbijsterd door wat ze daar zagen. De performance tussen die twee, het spel en dan magistrale zang van deze dame. Ja. Dus dat uh, is de geschiedenis ingegaan als een van de prachtigste duetten uit dit programma. En om over duetten te spreken. Een goede dertig jaar eerder, uh, in ongeveer 1990, was er een duet tussen Freddie Mercury en operazangeres Montserrat Caballé, de Spaanse zangeres. En dat was de, werd opgenomen als openingstune voor de uh, Olympische Spelen die uh, in 1992 in Barcelona uh, zouden worden gehouden. Het nummer heet ook Barcelona. En het nummer heet ook Barcelona. Ja, ja. Heel orkestraal, heel groot. Het verhaal erachter is dat uh, uh, van Freddie Mercury toen al bekend was dat, dat hij leed aan AIDS. En daar ging iedereen tamelijk gefrustreerd mee om. Toevallig had dat thema vorige keer ook in de uitzending. Mm. Uh, in een interview later uh, met Montserrat Caballé vertelde zij daarover en hoe ze dat genegeerd heeft en hoe ze naast elkaar staan en samen zien we elkaars hand vastpakken. En ja. Ja, op een gegeven moment weet je hoe de geschiedenis gaat lopen en dan kijk je nog anders naar zo'n nummer toe. Want een jaar daarna is Freddie Mercury, de zanger van Queen, hè, is het jaar daarna al oh, toen, overleden. Oh, toen oh. Oh, toen ja. al redelijk snel, ja. Ja, die heeft de Olympische spelen niet nee. meer uh, meegemaakt. Oh. Maar hij was dus al behoorlijk ziek toen hij dit nummer uh, opnam. En, en dan nog zou kunnen zingen. En dan denk je, nou, dan perst hij eigenlijk ook alle energie uh, uh, uit zijn lijf. Ja, dat ja en dat uh, is goed te horen als we het uh, nummer gaan beluisteren. Dus deze twee duetten, heel verschillend van inhoud en aard. Ja. Maar daar gaan we achter elkaar naar luisteren. Fantastisch. Zeven horen, even vuurwerk, applaus en dat allemaal voor uh, Freddie Mercury. En uh, mag jij die naam van die mevrouw even uitspreken? Montserrat Caballé. Ja, oké. Okay. Mooier bestaat er wel. Nee, nee, nee. En uh, prachtig die uh, allemaal in Barcelona gewoon een live optreden. En waarschijnlijk kon hij het maar één keer zingen, denk ik. Want, omdat hij nou al zo ziek was. Ja, dit kwam uit zijn tenen. Ja, ja, ja. ja, Nou, dit programma kwam ook uit onze tenen. We gaan er even tussenuit naar het nieuws. Hans en ik gaan even een natuurwandelingetje maken. Lekker even door de waterleiding duinen. En we komen na het nieuws weer terug voor nog een uurtje van klink tot klank.